4 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De storm Sandy heeft in de Verenigde Staten het leven gekost aan zeker tien mensen. Ze kwamen om in vijf verschillende staten. Ook in Canada is zeker één dode gevallen door de harde wind. Een vrouw die in Toronto op straat liep, werd geraakt door een bord dat naar beneden waaide. Sandy kwam rond 1 uur Nederlandse tijd aan land in New Jersey. In de uren daarvoor was de storm iets in kracht afgenomen. Sandy heeft het oosten van de VS hard getroffen. Bij ruim 2 miljoen mensen is de stroom uitgevallen. Het grote New York University ziekenhuis heeft ook geen stroom meer... en daarom worden de patiënten geëvacueerd. In de stad staan veel straten blank. De bruggen en tunnels naar Manhattan zijn afgesloten. Ook loopt er water in de metrotunnels... en zijn alle vliegvelden van New New York gesloten. Het partijbestuur van de PvdA stuurt het regeerakkoord met een positief advies naar de leden. De PvdA-leden stemmen zaterdag tijdens een congres over het akkoord met de VVD. Op dat partijcongres moet het regeerakkoord in zijn geheel worden aangenomen of verworpen. Er kunnen geen amendementen worden ingediend. PvdA-leider Samsom verwacht een pittig congres. Deze week houdt Samsom drie regionale bijeenkomsten voor partijleden om het regeerakkoord toe te lichten. Een man die vorige week werd aangehouden voor ontucht met een leerling... is de directeur van een particuliere school in Valkenswaard. Hij leidt een school voor kwetsbare kinderen van 8 tot 18 jaar... die bijvoorbeeld hoogbegaafd of autistisch zijn. Het OM wil niet zeggen hoe oud de betrokken leerling is. De rechtbank in Den Bosch bepaalde vorige week... dat de schooldirecteur van 48 nog twee weken vast moet blijven zitten. Het weer bewolkt en kans op wat er regen, het koelt af naar een graad of vijf. Overdag wolkenvelden, maar ook zon en er kunnen een paar buien vallen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Hoe staat het met uw geheugen? Hoe gaat het met het onthouden van nieuwe dingen, met concentreren, met snel nadenken? Dat uh, wordt waarschijnlijk een beetje moeilijker als je ouder wordt. Dat uh, zegt uh, hersenonderzoeker André Aleman in uh, zijn boek Het oudere brein, dat net uitgekomen is. Als je nou heel extreem uh, uh, last hebt van veroudering van je brein, dan. Kan het zijn dus dat je dement bent en dan spreken we bijvoorbeeld over Alzheimer. Ja, wat dan? Uh, hoe is het om, om, om met dementerende om te gaan? Misschien hebt u er verhalen over. Uh, misschien in uw eigen omgeving uh, komt u het tegen? Uh, misschien bent u zelf aan het dementeren. Uh, en, en ik vraag me ook af, um, euthanasie. Hoe uh, denkt u daarover als het gaat om uh, dementerende ouderen? Hoe moet dat kunnen? Zo uh, ja. Uh, tot welk stadium, of, of zo niet, waarom niet. Um, laat het ons weten. Moet in alle gevallen kunnen, of zijn er restricties? 0800-1121. Tieneke heeft gebeld. Goeienacht. Dat ben ik dus. Ja, dat bent u. Oké. Okay. <laughs> wat wat nou ja. vindt u van, van het, het onderwerp waar we het over hebben? Het is, het is, het is pittig. Nou he? ja, heftig. Ja. Ja. Um... Uh, eind april moest ik ergens optreden als violist, als violist. Ah. En zoals altijd belde ik mijn moeder en toen zei ze... Uh, uh, ja, ik ben heel verkouden en uh, uh, ik lig um, een dagje in bed. Vind je toch wel goed hè, dat dit oude mens even een dagje ziek in bed ligt? Nou ja, uh, oké, okay, ik belde haar altijd als ik moest spelen en... Uh, uh, uh, S'avonds vond mijn partner, die de administratie altijd voor haar deed, haar aan de telefoon en hij zei: Hé, hey, uh, moet, moet jij niet uh, even naar de dokter? Nee, zei ze, daar ben ik al niet aan toe. Mm -hmm. Nou, dat was dus op zondag. En op donderdag uh, brachten uh, mijn familieleden, die dichtbij woonden, haar wat uh, dokter-vogelmedicijnen. Uh, donderdagavond dacht mijn jongste zusje die ook dichtbij woont. Ik ga even kijken. Even later werd ik gebeld. Uh, ze ligt op Intensive Care. En nog even later... Uh, nou ja, we moesten heel snel komen. En op zaterdag was ze overleden. Dat is snel gegaan. Ja. Maar wat ik nou zo bijzonder vind... en wat ik die mevrouw die naar het belde zo graag zou gunnen is dat mijn moeder op de een of andere manier heeft voelen aankomen van... ik heb er echt werkelijk geen, geen zin meer in. Ik wil, ik wil gewoon niet meer. En, en, en dat op een gegeven moment uh, vrij snel dat dan dus ook... Dat het niet naar de dokter is gegaan. En als mensen die Overleid. heel oud zijn, uh, verkouden zijn en niet meer bewegen... die krijgen dan... Dat, dat is een beetje bekend. Die kregen dan een longontsteking. Dat, dat was de moeder aan, nee, mijn moeder aan de hand. Dus ze kregen inderdaad een longontsteking. Nou ja, een paar dagen later was ze overleden. En, nou nou, dat zou ik dus echt uh, heel veel mensen willen, willen gunnen. Dat ze, dat, nou ja, dat ze die intuïtie hebben van. Nou, ik heb er gewoon geen zin meer in en, uh, en dat ze dan ook de ruimte krijgen. Door, ik, heb, ik heb mijn moeder dat niet gegeven, mijn moeder nam dat gewoon. En, en, en ja, kijk dus met een goed gevoel terug op hoe dat is gegaan. Nou ja, in feite wel, ja. Ik, ja, ik treur nog steeds, maar... Natuurlijk. En ik, ik neem honderd keer, wil ik de telefoon pakken en mijn moeder spelen. Mm -hmm. Ja, ik heb hier gespeeld, ik heb daar gespeeld, maar... Um, Iedere keer denk ik: Oh ja, nee, dat kan niet meer. Maar waar, waar speelt u eigenlijk? Nou ja, ik speel gewoon uh, soms uh, als, uh, in een duo, en soms in een strijkquartet, en soms in een orkest. En die, bent bent die, u beroemd of niet? Nee. Oké. Okay. Nee, ja, weet ik veel. <laughs> nee, echt niet. Helemaal uh, niet. Ligt hij uh, in de buurt, uh, uw viol, of niet? Uh, mijn oud viool Ja. Ja, die ligt een paar meter achter me. Nou, ik zou zeggen, als u wil. Nee. nee heel klein stukje? Nee, want daarvoor is te laat. Ah, dat vind ik wel jammer. Ik in de buren echt... wakker? Nee, ook niet. De buren wonen te ver weg, daar ga ik altijd naartoe op de fiets. Bijna altijd. Nee, nee, ik, nee, dat wil ik bijna altijd wel... En als het morgen is en u zegt, ik bel me morgen, dan... Heel, heel klein ik... stukje, mevrouw. Dan, dan maakt u mijn nacht helemaal goed. Ik wacht even rustig. Pak hem erbij. Echt waar? Dat zou ik wel heel mooi vinden. Ik vind het wel heftig. En wie weet, wordt u dan toch alsnog uh, beroemd? Nee, uh, dat hoef ik ook niet. Nee, oké. Okay. Nee, laat maar. Oké. Okay. Nee. Dat was het ik wil nog een he? keertje iets spelen, niet om beroemd te worden. <laughs> en, en best om jullie uh, uh, moed in te spreken. Maar uh, nee. Nee, het enige waar ik het over wil hebben, dat dus mijn moeder op de een of andere manier zo'n. Uh, zo zo'n. Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, dat ze zo aanvoelde, al een half jaar of zo, van ik heb er geen zin meer in. Ja, en dat zou en je dus Marloes, Marloes, Marloes dat, gunnen. En dat ze dat kon sturen en zo. Tineke, bedankt. En, uh, ja, en, uh, ik, ik heb, en, ik heb en, uh, je nummer ik wil opgeschreven. Wil je best iets uh, spelen, maar dan doe ik dat een andere nacht. Ik heb je nummer opgeschreven, dus misschien oh, dat je nog dat eventjes... Hier? Nee, dat kan niet. Ja, het begint met 0,20. Ik hoef hem verder niet te noemen hoor. Maar... Nee. Oh, nou. Dus uh, ik wil wel even blijven hangen. Even hangen. En dan noteren we het nummer. En dan, dan gaan we daar iets voor regelen. Ja. Oké, okay. Tineke bedankt. Wil ik ha met z'n allen harten. En dan gaan we naar de volgende. Goeienacht. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met Harry. Dag Harry, u bent in de uitzending. Dank u wel. In twee, eent, begin 2002 kregen wij de uitslag dat mijn man het begin van Alzheimer had. Mm -hmm. Op 8 december 2011 is hij ingeslapen. Dus het is een paar jaar daarna. Twaalf jaar heb ik hem thuis mogen verzorgen. Wanneer kreeg hij te horen dat hij Alzheimer had? 2000. 2000. En in 2011 is hij dus overleden? Ja. En was dat uh, euthanasie of is het een uh, natuurlijke nee, dood geweest? Nee. Maar uh, ik ben heel dankbaar daarvoor dat ik uh, die kracht had om, dat, om dit te doen. Om hem zo lang uh, te hebben kunnen verzorgen, bedoelt u? Ja. Ja. En... Uh, zijn, zijn moeder die zat in het verzorgingstehuis en toen heeft hij tegen mij gezegd... Harry, dit wil ik niet. En uh, we hebben toen samen besloten, als het zover is, uh, niks meer doen. Gewoon uh, de natuur zijn gang laten gaan. En, uh, en dat was heel goed. Ja. En dat was heel goed. Hoe, hoe was het om, om in die elf jaar tijd hem elke dag te verzorgen? Het was niet moeilijk. Het was af en toe niet gemakkelijk. Maar eh, daarom ben ik ook nu zo vreden. Ik kan vrede daarmee hebben. Ja, waarom? Het klinkt misschien een heel beetje pedant maar ik heb alles voor gedaan wat ik kon doen. En, dan, uh, en dus we hadden dus de afspraak, niks meer doen als het zover is. Alleen als we pijn zouden krijgen of uh, ademnood, dat dan er uh, iets gedaan voor zou worden. Maar voor de rest niks meer. Geen ziekenhuis, geen verzorgingshuis, gewoon de natuur zijn gang laten gaan. En wat was uh, de reden dat hij uh, toen in 2011, vorig jaar, dus overleed? Was hij ziek, dat moment? Ja, hij had Alzheimer. Ja. Hij had Alzheimer. Ja, ja. ja. En had hij, had hij ook andere dingen dan? Nee. nee. Nee. Nee. Alleen, de laatste twee weken, toen voelde, toen voelde hij ook, want hij kon niet meer praten. Hm. De enige communicatie die we hadden, was de oogentaal. Oké. Okay. Als ik uh, iets uh, zei van, uh, jongen, als het goed is, knijp hem maar in de hand. En dat deed hij dan. Hoe heet uw man? Wil. Wil? Wil, ja. ja. W-I-L. Hoe, hoe hebt u hem achteruit zien gaan? Uh, in het begin kreeg hij Exelon. En dat is geen geneesmiddel, het is een rember. En daar heeft hij acht jaar op kunnen leven. Mm -hmm. En toen het dus uitgewerkt was... Ja, toen was het net een glijbaan, hè? Toen gleed hij heel langzaam weg. En, en herkende hij u nog op het laatst? Dat, dat, is, dat is juist het mooie. En waar ik dus ook zo dankbaar voor ben. Hij kende mij tot de laatste dag. Dat is, dat is heel waardevol. Ja. Hoe lang waren jullie samen? 34 jaar en 9 maanden. Wauw. En, en wat was voor u het moeilijkste aan, aan zijn dementie? Ik heb altijd gezegd van kanker, multiple sclerose, dat is allemaal heel erg. Maar iemand zijn verstand wegnemen, dat is vreed. Dat is echt vreed. En, en wat was dan het allermoeilijkste? Nou, ik heb het eigenlijk nooit als moeilijk gevonden. We hebben kunnen trouwen en toen hebben wij beloofd in goede en in slechte tijden. En uh, ja, het was de liefde van mijn leven. En, uh, en daardoor was het voor mij zo, zo makkelijk. En, en toen jullie trouwden, toen, toen was hij al dementerend? Nee, nee. Toen was hij dus echt in de, in de beginfase, toen was, kon hij nog alles. Ja, ja maar het was al wel, wel gediagnosticeerd. Ja. Ja. ja. Maar verder was hij nog in heel goede conditie. Oké. Okay. En hoe is het dan nu om zonder hem te leven? Ja, uh, de pijn en het verdriet wordt anders. Maar het mist zal altijd blijven. Iedere dag. Iedere dag. Ik mis hem iedere dag. En wat mist u dan het allermeest? Het gewoon bij me zijn. Het samen zijn. En, en hoe zult u hem herinneren? Hoe herinnert u hem? Hè? Het was de grote liefde. Hè? Het was de liefde van mijn leven. Ja, en dat, en dat mis je. Hè? Dat mis je. Hoe is het dan voor u om, om al die verhalen nu voorbij te horen komen? Ja, eh... Ik, uh, ik heb ook altijd gezegd van uh, dit is ons verhaal. Dit is ons verhaal. En als ik dat vertelde dat ik dat ik thuis was, dan begonnen de mensen zich meestal te schuldigen en zeggen van uh, ja, ja, en ik zeg, ieder is zijn eigen verhaal. Ieder is zijn eigen verhaal. En als zij uh, een, een mens in een verzorging de thuis te brengen, dat is hun verhaal. Dat is hun verhaal. En uh, de mensen hoeven zich daarover niet te verontschuldigen. hoeven zich daar niet voor te verontschuldigen. Het was ons verhaal. Heel eventjes terug, tot slot. Toen, toen hij ja. nog leefde, toen hij nog bij u was, tot vorig jaar. Um, ja, dan, dan werd u wakker 's ochtends. Uh, lag hij dan naast nee. u of lag hij beneden? Nee. Wat, wat deed u? Nee, beneden hadden we de voorkamer ingericht als. Uh, ja, als woonkamer en de slaapkamer. En wat deed u dan als eerste als u wakker werd? Als ik wakker werd. Keken of hij er nog was. En hij heeft het uh, gelukkig heel lang volgehouden nog, hè? Ja. Elf jaar. Ja. ja. Harim, mag ik je bedanken uh, voor je verhaal over Wil... met wie je 34 jaar samen was. Ja. Gelukkig getrouwd. En bedankt dat ik mijn verhaal kon vertellen. Ja, heel graag misschien gedaan. Misschien hebben andere mensen daar ook misschien een klein beetje aan. Dat, dat weet ik wel zeker. Dan wens ik u nog een, verder, een hele prettige uitzending. Dank en nogmaals, wel. dankjewel. Dankjewel, Harry. En blijf luisteren. 0800-1121. Om uh, uw verhaal te vertellen... over de achteruitgang van het brein... en hoe extreem dat soms wel niet kan gaan. Eerst Coldplay... Just because I'm losing doesn't mean I'm lost, doesn't mean I'll stop, doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean. Doesn't mean a deal. doesn't mean Coldplay en Lost dat is wel toepasselijk uh, deze nacht. Het is een uh, raar, een heftig, een, een, een moeilijk onderwerp waar we over spreken. We spreken over de achteruitgang van het brein. Ja, wat nou als dat heel erg extreem is, als iemand uh, dement wordt? Um, ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om? En ja, mag iemand dan euthanasie laten plegen? Zo uh, so ja, aan welke voorwaarden moet dat dan voldoen? voordat moet eraan worden voldaan voordat uh, die beslissing kan worden genomen. Of, of kan die beslissing sowieso niet worden genomen? Is het antwoord altijd negatief? Laat het weten, 0800-1121. Floris heeft er ook naar gebeld. Goeienacht. Goeienacht. Ja, ik heb hetzelfde meegemaakt. Mijn lieve oude moeder die kreeg in 1995 kort voor de 80ste verjaardag een hersenbloeding. We wonen toen nog samen... En die hersenbloeding is uiteindelijk het begin geweest van Alzheimer. En ik heb in die jaren daarna met haar meegemaakt dat ze stap voor stap zeg maar, ja, terug moest in de dingen die ze nog kon doen. In de geest steeds schimmiger werd. En mijn moeder heeft altijd gezegd toen ze nog helemaal vol bij kennis was. Als er ooit wat is en ik ga gekke dingen doen dan geef je me maar een duw de keldertrap af. Want dan heb jij geen last meer van me. Um, ik moet zeggen, de laatste jaren dat ze thuis is geweest, is het erg moeilijk geweest. Ze werd steeds warriger. Als ik s morgens naar mijn werk ging, moest ik bijvoorbeeld de gaskraan aftepen. om te voorkomen dat daar dingen zouden kunnen gebeuren. Ik moest de huisdeur op slot doen, of het, het nachtslot doen dat ze niet de straat op kon. En op een bepaald moment was het zover dat ze niet meer met mij kon samenwonen. omdat dat niet meer verantwoord was. Dat ze s'nachts opstond. ...aangekleed op de rand van het bed zat... ...en heel vrolijk zei... Goh, ...gezellig, leuke dag weer... ...en ik zei, lieve schat, kijk nou eens op de klok... ...zie je niet hoe laat het is... ...je kan beter nog een paar uur gaan slapen... ...uiteindelijk is ze naar een verpleeghuis gegaan... ...hier in Amsterdam... Mm -hmm. ...en daar heeft ze nog heel gelukkig geleefd... ...ik moet er wel bij zeggen... ...ze wist op een bepaald moment van voren niet meer... ...dat ze van achter leefde... ...maar oh wonder, net als de vorige beller... ...ze heeft mij tot het laatst dan toe herkend... Mooi. Um, ze heeft op een bepaald moment, kort nadat ze 87 is geworden, een hersenbloeding gekregen. En toen was het duidelijk dat ze niet zoveel meer kon. Ze kon niet meer praten, ze kon nauwelijks slikken. Ik heb toen in goede samenspraak met de verpleeghuisarts daar gekeken hoe ze dat ontwikkelde. En op een bepaald moment hebben we in alle redelijkheid gezegd, ja, dit, dit gaat zo niet meer... En toen is er sprake geweest, als ik het goed zeg, van palliatieve sedatie. Ze is toen in een hele diepe slaap gebracht. En van daaruit uh, heeft ze toen het tijdelijke voor het eeuwige mogen verwisselen. Hm. En ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik hoor de laatste jaren vaak door me heen mensen die uh, weer in hun directe omgeving mensen meemaken. Die Alzheimer hebben. Hoe moeilijk het is um, om daarmee om, daar, daarmee om te gaan... Ja, en uiteindelijk is jouw moeder dus in een hele diepe slaap gebracht? Ja. En ja. van daaruit, um, ik heb de laatste dagen ben ik alle dagen bij haar geweest. Ik heb met haar zitten praten. Ik had haar hand vast en dan kneep ze in mijn hand. Dus ze wist precies wie er uh, naast haar bed zat. En de laatste dagen heb ik ook eigenlijk weten dat het nog maar een kwestie van een paar dagen kon zijn, alles, alles kunnen voorbereiden wat betreft de uitvaart. En toen ze al in diepe slaap was, ben ik bij haar geweest op een dinsdagavond. En Toen heb ik ook tegen haar gezegd, lieve schat, het is goed geweest, alles is voorbereid. En je geeft jezelf nu de rust en de ruimte om eruit te stappen en op reis te gaan. En ik weet zeker dat ze, ja, wat mij betreft, daarop gewacht heeft. En de volgende ochtend om vijf over zeven was het, uh, was het voorbij. Ja, dus, dus geen euthanasie voor jouw moeder. Nee, ik denk niet dat je het echt euthanasie kunt uh, noemen, maar met die palliatieve sedatie is het toch een bepaalde vorm van begeleiding, waardoor het uh, einde wat sneller kan komen dan uh, dat het anders uh, ja, op natuurlijke wijze zou gebeuren. Is dat, vind jij dan, een, een goede tussenoplossing? Ik, onder de gegeven omstandigheden ben ik uh, heel dankbaar geweest... dat het in dat verpleeghuis hier in Amsterdam mogelijk is geweest om dat, uh, om dat te doen. Ik heb namelijk zeker kunnen zien dat mijn moeder op een hele rustige manier... en waardige manier de laatste dagen van haar leven heeft kunnen doorbrengen... zonder pijn of wat dan ook en ze is, ook heel vredig uiteindelijk uh, komen te overlijden. En je hebt het uh, van dichtbij dus meegemaakt... Uh... Iemand Zowel het proces heen. van Alzheimer als ja. dus ook die laatste dagen die ik net beschrijf. en Ja, ik denk, het is inmiddels tien jaar geleden dat ze overleden is. En ik, er gaat bijna geen dag voorbij. Of ik denk nog aan die schat En ja, ik ben toch heel blij dat ik er op die manier uh, ook de laatste dagen van haar leven, de laatste jaren van haar leven heb kunnen uh, begeleiden. Met een enorm stuk goede zorg om haar heen hier in Amsterdam in een uh, verpleeghuis. En, en dat ze je nog herkennen. En dat ze me nog herkende, ja, dat was echt uh, ongelooflijk. Ik weet nog de laatste keer tijdens haar leven dat ik jarig was... dat ik met een doos met gebakjes te gang in kwam lopen. Dat ze me zag en zei, ha jongen, gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, waar dat vandaan kwam, ik weet het niet, maar ik koester het nog uh, heel vaak, dit soort dingen. Ja, en ja, jij weet als geen ander uh, wat het betekent. Iemand ja. om je heen ja. van dichtbij meemaken die... die... Ja, die aan het dementeren is, wat, wat raad je andere luisteraars aan... die daar mee te maken hebben of daar misschien in de toekomst mee te maken krijgen? Nou, ik heb in ieder geval ooit een boek gelezen... over de heldere eenvoud van dementie. Dat heeft mij enorm veel inzicht gegeven in het proces... wat de betrokkenen, zeg maar, moet uh, doormaken. Het heeft mij... Uh, ...enigszins vergemakkelijk om ermee om te gaan... ...want toen ik dat boek nog niet gelezen had... ...en ik was bij mijn moeder in het verpleeghuis op bezoek... ...dan zat ze me een verhaal te vertellen waar ik helemaal niets van snapte. En dan zei ik, nou lieve schat, ik weet niet waar het allemaal over gaat... ...maar ik begrijp het totaal niet. Dan werd mijn moeder heel onrustig. En toen ik dat boek gelezen heb, dan zei ik tegen haar... ...god, ma, je zegt dit of dat, maar wat bedoel je daarmee? En door op die manier te reageren gaf ik haar weer een handvat. Om daar weer op te reageren, waardoor zij rustig bleef, waardoor het voor mij, ja, zeg maar tussen aanhalingstekens, makkelijker te hanteren viel. En ja, het voor beide, uh, voor beide uh, kampen, of beide partijen, zeg maar, uh, te handelen viel. Oftewel, uh, je, je moet je op hetzelfde niveau. Uh, je, je moet je proberen in zetten. te leven in de situatie van degene die het, uh, die het heeft. Ja. En het, het, het is gewoon heel moeilijk, want ik heb dus meegemaakt dat ik van kind eigenlijk de volwassene werd. En mijn moeder van volwassene van de ouder, het kind zag worden. Als ik bij de verpleeghuis kwam, dan vroeg ze wel aan, maar god, heb je pa en ma gezien? Ik zei, nou, kwam ze tegen, ze zijn even naar de supermarkt, maar ze zullen met een half uurtje wel terug zijn. Nou, dan zei ze, oh prima. En dan gingen we rustig koffie drinken en dan bleef ze voor de rest uh, heel rustig en uh, genoten op haar manier van haar leven. Ja, en dan moet jij ook zelf uh, ja, je daar niet door uh, zover, zozeer zo van stuk uh, uh, laten brengen dat je, dat je misschien uh, uh, daar zelf aan onderdoor gaat. Want dat, nou, dat lijkt ik moet me wel, wel moeilijk. Het laatste anderhalf jaar dat ze thuis is geweest, eigenlijk was dat niet meer verantwoord. Als ik er achteraf op terugkijk, had ik veel eerder de stap moeten zetten om een indicatie voor haar aan te vragen. Maar ik heb altijd de stille hoop gehad dat als ik morgens boven zou komen, ik sliep in het zoeteren mijn moeder in de achterkamer. Ik heb altijd de stille hoop gehad dat ik hem vanochtend boven zou komen dat ik de dood in bed zou vinden. Dat zou natuurlijk het mooiste geweest zijn. Maar ja, op een bepaald moment bereik je toch de situatie dat je aan jezelf merkt dat je heel zwaar op je reservetank rijdt... en dat het niet meer verantwoord is voor jezelf om zo door te gaan... En aan de andere kant kun je haar ook niet meer die zorg geven die ze gewoon dringend uh, nodig heeft. Dus, dus na haar overlijden, kan ik me dan voorstellen, kwam je eindelijk ook weer een beetje toe aan jezelf? Nou eigenlijk al vanaf het moment dat ze naar het verpleeghuis is gegaan en daar ja. heeft ze nog een kleine twee jaar uh, gewoond. En ja. Ik heb zelf zo'n maand of drie, vier nodig gehad om mezelf weer helemaal uh, op de rit te krijgen en mijn uh, accu weer uh, voor 100% te kunnen opladen. Dus dat is ook een goede, uh, verlies jezelf niet uit het oog. Nee, ja. nee, nee, nee. dank je Het is gewoon heel intensief, maar ik ben er nog steeds dankbaar voor... dat ik op die manier uh, heb, mogen, uh, heb mogen meemaken. Je had een mooi verhaal, Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Goeienacht, met wie spreek ik? Uh, met mij? Um, ik weet niet of ik het ben. Ja, ik ja, weet het. Bernadine? Dag, hallo, Bernadine. Hallo. Nou, over de dementie... Ik vind uh, als het ondraaglijk is voor de mensen, dan ben ik voor de euthanasie. Bent u er nog? Ja, ja, ik luister. Oh. <laughs> <laughs> uh, ik vind dat uh, met de, de, de dementie, wat ik heb meegemaakt met bepaalde mensen, dat het nog heel leuk kan zijn. Je hoort soms verhalen die je nog nooit gehoord hebt, want die mensen hebben de, uh, de lange geheugen, zijn nog perfect. En dan mm -hmm. weten ze alles nog van vroeger. Mm -hmm. En daar komen soms verhalen uit, nou dan moet je soms nog lachen en is het nog heel gezellig met die mensen. Maar als iemand het zelf nou niet meer ziet zitten? Ja, dan als het ondraaglijk wordt voor de mensen, dan vind ik dat ze het gewoon moeten kunnen, die euthanasie moeten kunnen nemen. En dat moet, volgens mij moet dat gewoon verplicht worden. Dat dat en, wat is dan, mag. en wat is dan ondraaglijk volgens u? Ja, als we er ook uh, verschillende dingen bij krijgen en pijn hebben en uh, nou ja, echt helemaal ellendig voelen. En wat nou als iemand dan dement is en eigenlijk niet meer zo goed kan aangeven waarom hij dan niet meer wil leven? Ja, dan, dat wordt natuurlijk wel erg moeilijk. Als we dat van tevoren allemaal beschreven hebben, dan is het natuurlijk geen punt. Want we zou okay. de, de familie dat gewoon moeten laten gebeuren. Oké. Okay. En, en denkt u er zelf voor uzelf dan ook zo over? Uh, <coughs> ik ben nog lang niet van plan om te gaan. Oh, nee, dat wil ik ook helemaal niet zo hoor. Ik heb wel een heleboel, want die mevrouw die daarover had... Die van 87, 7, nee, 78. 78, Marloes, ja. Ik ben 75, ik heb ook van alles, maar ik wil nog heel graag leven, hoor. Oké. Okay. Maar, maar kunt u nee. zich voorstellen dat u ooit, wanneer het misschien allemaal niet meer zo goed gaat, dat u dan um, er wel een einde aan zou willen laten maken? Ja, als, als het echt ondraaglijk gaat worden, dan zeker wel. Ja. Bernadine. Ik, vind, ik vind dat iemand niet pijn hoeft te leiden. En het zou egoïstisch zijn van kinderen en familieleden... die iemand zo laten leiden. Ik was blij dat mijn moeder uh, rustig is ingeslapen En dan had ze tenminste nergens geen last meer van. Ja. Bernadine, uh, dank je wel voor je, voor je ja. verhaal. En ja. een hele fijne nacht nog. Hetzelfde. Ons nummer is 0800-1121. De telefoon staat nog steeds roodgloeiend. Uh, het is een onderwerp uh, ja, waar veel mensen iets over te vertellen hebben, um, u misschien ook, 0800-1121. Dit is De Nacht met Maarten Dallinga. Johnny heet Jazz, turn back the clock. John, goeienacht. Ja, hallo, goeienacht. In de auto? Ja, ook. Waar, waar, waar ben je? Waar ben je er naartoe? Bij gaan Apeldoorn, ja, bij Amers, onder Amersfoort op de A1 ongeveer. En waar om half vijf s'nachts nog op pad? Nou, richting Bloemenveilingen. Ah, oké, okay, dus dat uh, was uh, vroeg op vanochtend. Ja, vroeg op. Eh, wat is uh, uh, jouw gedachte over uh, het onderwerp waar we over spreken? Nou ja, goed. Is, uh, dat dementeren aan zich, dat heb ik, uh, ja, ik heb terug 65 meegemaakt met een kennis van me. En uh, ja, ik vond dat een vrij. Die is toen in zo'n huiskamerproject opgenomen. En ik vond dat een vrij plezierige omgeving. Also, ik, ik begrijp niet dat je daar negatief van wordt. Ja, de sfeer was heel goed en ik, kon, ik vond het er altijd wel gezellig, moet ik zeggen. O oh ja? Ja. Wat, wat, wat, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het dat, dat allemaal in het negatieve snel draait natuurlijk. En het onderwerp met die eh, zelfdoding is ook niet zo optimistisch natuurlijk. Nee. Maar die dementie aan de ja, die vind ik geen, niet zo probleem. Als ze eh, in zo'n huiskamerproject... of. Ja, als je, als je er natuurlijk van je werk thuis voor moet blijven. omdat, uh, omdat het thuis niet meer te handelen is. Ja, dan is het een ander verhaal. Wat ja, maar, maar, nou als ja. het jezelf overkomt. of uh, een van je ouders? Ja, ik zou er geen moeite mee hebben. Nee? nee. Me, meen je dat nou echt? Ja, ja dat weet ik. Wat kan ik, ik er dan doen dan? Ja, nee, niks. In principe. Waarom? Dus ik ga me eigenlijk niet gaan verwijderen dat, dat er iets is wat ik niks aan kan doen. Dat het... Nee, dat gaat te ver. Nee, maar leuk is anders toch, zou je zeggen? Nou, ik, ja, ja, ja dat hoort naar, het hoort bij het leven, hè? noemen we dat. Jij, jij vindt dat we er een, te veel een probleem van maken? Ja, dat wordt te veel, te veel in de... Ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik wil geen eh, kikkers op laag water zoeken, maar ik, ik, het is voor mij ook een beetje een lobby, weet je wel, van de gezondheidszorg. Uh, er moet natuurlijk die scheppe geld moeten er naartoe en dat wordt dan iedere week, krijgen we die berichten in de krant dat iedereen wordt dement en, uh, nou ja, het is natuurlijk een... Uh... Ik, ik ben meer de man van de cijfers, als ze morgen zeggen, nou we zitten nou op de 50.000, dan denk ik bij mijn eigen, nou ja goed, dan is het 1 op de 400 ofzo. Ja. ja, dat, dat ja. is voor mij want uh, dat, dat ze zeggen, uh, we zitten allemaal in dezelfde trein. Het zijn 230.000 uh, dementerenden in Nederland. Nou ja, oké, okay. dat is één op de tachtig ongeveer, denk ik. Mag ik je bedanken voor je toevoeging, John? Ja, en, en maar dan mag ik... Met, met, met dat uh, zelfdoodverhaal. Uh... Wat wou je zeggen? Uh, met dat zelfdood, met het euthanasie euthanizie, Ja. Dan, ik heb, dat heb ik ook toevallig in uh, de familie meegemaakt. En dan, uh, wat, wat me opvalt daarbij is dat... Uh, de de, de, dat iemand anders de verantwoording moet nemen of, of krijgt. En, en, en dat als voordat je daarmee te maken krijgt... is je zin zijn ze anders dan dat je er mee te maken krijgt of daarna. Dat, dat wil ik wel even vaststellen. Dus je praat er misschien makkelijk, minder makkelijk over... wanneer je um, het zelf hebt meegemaakt van dichtbij, bedoel je? Precies omdat je ziet dat degenen die het uh, zouden moeten uitoefenen, ja, het is een heel uh, moeilijk uh -huh. uh, term natuurlijk. Ja, de artsen. Ja, de artsen, die zie je dus gewoon dat die uh, tot een bepaald punt gaan en dan, uh, dan begint het, uh, het, het, uh, het, het, het niet afgetekend als het ware. Dan moet iemand anders aan het kraantje draaien en uh, ja, het, het to the point komen. Ja, daar zijn we heel weinig mensen voor geroepen. Dat heb ik wel. Uh, uh, die indruk heb ik. En dat moet niet onderbelicht blijven. Nou, dat vind ik. Maar het geeft ja. er ook aan hoe moeilijk het is. Deze, die, die, die, die mevrouw Maloes. Ja. Het, het, het is natuurlijk. Het gaat recht in psyche natuurlijk, maar iemand anders moet het doen. Ja, je bent dus wel is met John. Succes met uh, de bloemenveiling zometeen, dankjewel. Ja, oké, okay, dit, dit. Hoor, hoor. Hoor. Uh, Op Twitter uh, wordt ook uh, gesproken, uh, volop over dit onderwerp. John Koenraads bijvoorbeeld schrijft... Ik werk zelf met ouderen en dementerende van licht naar zwaar. En ik zou wel willen weten wat er in hun hoofd afspeelt. Ondanks dat het soms zwaar is, doe ik het werk zeer graag. Ik zou niet anders willen. De dankbaarheid is zeer groot. John Koenraads op Twitter. Um, hashtag dit is de nacht... of het dit is de nacht... om uh, daar iets aan toe te voegen. Gaan we naar Brelina van 25. Hallo. Hallo. Jij hebt en sowieso in principe nog een heel leven voor je. Ik heb nog een heel leven voor me, ja. ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook... Uh, denk ik genoeg meegemaakt en gezien... ook op mijn, op mijn stages en op mijn werk... om daar ook wel enigszins inzicht in te hebben. Um, ik vind, ik, vind, ik vind het verdrietig om te horen uh, zo'n situatie als van Marloes, zeg maar. Mm -hmm. um, ik echt echo enorm, maar... Ik praat door, um, ik, ik, ik hoor het niet. Dus. Nee, oké, okay, dan is het goed. Um, nou ja, ik, het maakt mij erg verdrietig... doordat ik uh, niet specifiek het geval van de vrouw alleen... maar ik heb soms het idee dat uh, de strijdkracht van veel mensen... Um, ja, heel snel op is of snel opgegeven wordt. Hmm. En... Um, niet om mensen speciaal... een hoekje te zetten, maar aan de andere kant... is um, in het leven... ontkomen we niet aan moeilijkheden, zeg maar. En als ik naar mezelf kijk... in alles wat ik meegemaakt heb... op dit moment... Um, ben ik er alleen maar... Uh, uitgekomen... door de dingen van te leren. En dat zijn geen hele grote dingen, maar... Um, ik kan heel blij worden als... Uh, ...onverwachts uh, een kennis langskomt met een klein kindje... ...of als ik uh, bij wijze van spreken een stuk chocola... ...dat ik denk, wow, dat is lekker. Ja. Ik denk dat het, het lijden en moeilijke dingen... kunnen je juist ook zoveel leren. En ik vind het dan wel verdrietig om te horen... dat mensen het willen afkappen, zeg maar. Ja. Dat, dat, dat kun jij je niet zo goed voorstellen... ...dat jij dat ooit zou doen? Uh, sowieso, uh, sowieso niet, nee. Maar dat komt ook vanuit religie. Mm -hmm. um, tegelijkertijd... Uh, mag, mag, ik je, graag... mag ik je vragen hoe jij dan daartegen aankijkt... als het gaat om uh, dementerende die, die uh, niet meer willen leven? Althans, misschien dat in een eerder stadium hebben gezegd... Uh, en op een gegeven moment uh, uh, ja, niet meer eens weten misschien wie ze zelf zijn. En van tevoren hebben gezegd, als het zo ver komt, dan, dan wil ik niet meer. Moet je dan, vind jij... Um, euthanasie toestaan op zo'n moment? Uh, ik vind het erg lastig. Ik denk dat ik sowieso in mijn eigen situatie zou aangeven... dat ik het niet kan, voor mezelf niet. Uh, ik heb het gevoel dat ik dan beschikking over, de over het leven en de dood in de hand neem. En dat, dat kan ik niet. Voor mij is God degene die daarover gaat. Ja. En ja, dat de andere kant... Uh, ik kom misschien over alsof het nu heel licht gezegd wordt, maar op dit moment om een heel klein beetje uh, aan te geven waar het bij mij vandaan komt. is uh, Ik ben op dit moment dermate afhankelijk van andere mensen door al problematiek. Uh, dat ik gewoon niet zelfstandig de deur uit kan, zeg maar. Mm -hmm. Waardoor ik niet kan werken, waardoor ik uh, een heleboel dingen niet kan ondernemen. Want waar heb je last van? Uh, ja, dat vind ik wat lastig, omdat mijn naam algemeen. Oké, okay. dan uh, okay. nou, houd het lekker algemeen. Dus, uh, ja, nou ja, ik kan zoveel zeggen dat het uh, uh, uh, wel op psychisch vlak ligt... en dat ik daarvoor ook een operatie heb ondergaan. Okay. Uh, maar uh, juist ondanks dat dat heel moeilijk is, al omdat ik een kind van acht was... zie ik zo ontzettend veel mooie dingen in mijn leven. En juist doordat ik dit dingen meemaak, word je erop gewezen... hoe bijzonder die dingen zijn, zeg maar, waar je normaal zo vrij makkelijk aan voorbij loopt. Ja. Yeah. En dat maakt ook dat ik zeg van, uh, ik, begrijp, ik begrijp absoluut dat er moeilijkheden in het leven zijn, de mensie, uh, dat je het leven beu bent. tegelijkertijd uh, uh, heb ik wel het idee dat de maatschappij steeds verder ingekrimpt wordt aan alle kanten. Ik bedoel, ik zat van de week een stukje uit en kwam voorbij over echo's en het afbreken van, van een zwangerschap. En dan denk ik, willen wij soms niet te veel het leven in eigen hand nemen, zeg maar. Je punt is helder. Uh, Berlina, dankjewel. Ja. En ik wens je nog een nee. hele fijne nacht. Ja, bedankt en een goede uitzending. Dankjewel je 0800-1121, dat is ons nummer. Dit is Milo. I wake up and right away I know The minute I turn on my bedroom radio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 Uit Vlaanderen, Milo en Where My Head Used To Be. We hebben uh, weer een uh, uh, beller aan, uh, aan de lijn. Uh, Boudewijn, goeienacht. Ja, goeie... Goed. <tie> ja. Uh, um, ik heb uh, ook een positief verhaal. Nou, dat, dat is uh, mooi. Mijn moeder die, uh, ging achteruit. En toen woonden mijn ouders in Soest. Uh -huh. En um, nog op in zelf. En toen... Uh, uh, moest zij gewoon opgenomen worden. En in Soest zou ze apart van mijn vader worden opgenomen. Maar toen kwamen ze naar Amsterdam, waar ik woon. En... Uh, uh, gewoon een, uh, uh, een woning in, uh, in uh, Sint-Jacob kregen ze. En... Uh, ja... Uh, haar, haar negatieve manier om over haar vader te praten, dat stopte. En... Uh, ja. Ze kon gewoon, ze reageerde heel vrolijk. Even in een televisieuitzending over Sint Jacob geweest. En als meerdere keren kwam zij in die uh, in die uitzending kwam ze ook voor. En het was eigenlijk was het, gewoon heel prettig, was het. Dat ze, ze reageerde gewoon heel alert. Mm -hmm. En, en uh, uh, op, op uh, geintjes en al dat soort dingen. En uh, als ze het vroeg. Mijn vader gaf gewoon een antwoord. En uh, of hij het raarst vertelde, nou ja, gewoon laten vertellen. En dan. Uh, uh... Maar zeg je dan dat ja, ze daar... eigenlijk eigenlijk. Eigenlijk was het, was het zo van. Uh, daarvoor kon zij wel eens tegen mij zeggen: van jij jij bent de vreemde voor mij. Nou ja, dat was over. Maar zeg je dan eigenlijk dat ze um, door haar dementie er alleen maar leuker op is geworden? is er geworden. He, het, als, als daarvoor was haar vader de duivel en haar moeder de engel, nou ja, dat bestaat natuurlijk niet. Hm. En uh, uh, nu kon ze vertellen dat, dat, uh, uh, dat ze zeilboot vuren in een uh, zuiderzee op en dan ging die man die ging dan lekker uh, uh, zeilen en met, met zijn kinderen. En er was nog geen ijs meer in die tijd. Nou ja, en dat. Uh, uh, schaatsen, ze kon heel goed schaatsen. Nou, dat had ze van haar vader geleerd. Samen aan een stok. En, van, en de jongste, die ging dan achter de vader. Ja, en dan uh, de oudste, die. Uh, je zat aan het eind van die stok en allemaal van dat soort dingen dat zoiets had van, van, van daarvoor dan werd er altijd een draai aan gegeven en dan was het toch ah, die lul of, of dat soort dingen, zei ze dan. En dat uh, was allemaal over. En maar dat, had het niet dat niet ook, ook op neg negatieve wat, kanten? Nou, dat wil ik net zeggen van van, ik had de mazzel dat ik, uh, kun een zeker Marta en uh, en uh, die wees me op een boekje, en ik weet niet meer hoe het heet hoor, maar als ik dus in een boekwinkel of waar dan ook kwam, en waar altijd over dementie, ja, van, van, werd heel negatief gesproken, maar er is dus een boekje en die legt een uit van, ja, weten wij veel wat er in die hoofd omgaat, ja, van, het heeft maar benader die persoon gewoon als mens. En niet van, hoor, je kraamt onzin uit. Of uh, van, nee, dat is niet zo. Hè. Van, ga je niet tegenin. Ze vertellen een verhaal. En, nou ja, mijn vader was natuurlijk ook geweldig. Honderd keer vragen van... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Zelf iets, dan, dan honderd keer legde hij het uit, hoor. Dat hij bleef gewoon het uitleggen. Hoor. En... Uh, de, dus dat uh, ik het dus is ook. volgens jou niet alleen maar negatief. Tenminste, dat is jouw nee, ervaring, wanneer iemand nee, gaat dementeren. Nee, met... nee, ja, van, ik denk wel eens van dat wij willen ja, van... Uh, ja, tramlijn 3 rijdt hier langs. Tremlijn Tramlijn 9 hier langs rijdt. En dan, even, als je gaat zeggen Nee, Tramlijn 9 rijdt hier, weet je wel. Van, hoezo moet je dat tegen zo iemand dan zeggen? Ja, van dat, en ik denk dat dat ook... Hè, het is geen ingewikkeld. Als je iets voert dat jij niet kan plaatsen. Hoe moet je dan daarop nou reageren? Van, van die die, die vrachtwagenchauffeur, ja, dat is af te verhaal. Mm -hmm. En van, ik, ik denk dat het, het, is gewoon, het. is gewoon ingewikkeld om, om, om, om uh, uh, je in te leven in die andere. Maar en jij zegt, zie dat, ook dat, het dat, positieve ervan in. Ja. Ja, en dan uiteindelijk ja, okay. heeft ze een hele zware hersenbloeding... en twee maanden later is ze uh, uh, weg. Maar uh, dus, uh, zij overlijdt zelf. En, en ik vond dat wel heel, heel, heel mooi, vond ik, dat hoe dat ging. De, dus dat zelfs uh, dementie heeft positieve kanten. Boudewijn, dank je Dan gaan ja, we naar okay. mevrouw Nieuwenhuizen. Met ja. 81 jaar toch wel de topper van de nacht. <laughs> qua leeftijd. Ja. Schij maar uit. Ja, schij maar uit. <laughs> nou ja, 81, dan heb je het al wel gehad. heb je het wel en, en, gemaakt, hè? Nou, Toch? dat wil ik helemaal niet zeggen. Okay. Dan heb je het gehad. En uh, ik vind, mijn opvatting is... Ik heb dat ook met een huisarts besproken... die het gelukkig helemaal met me eens is... en nu in ieder geval zegt... dat hij me dan ook uh, zal helpen zoals ik dat nu aangeef... nog bij mijn volle verstand... Want dat is de eis dat je het van tevoren moet vastleggen. Dat je niet, als je helemaal van de wereld bent, kunt zeggen... nou, uh, doe maar wat met me, ik wil weg. Mm -hmm. maar dat je dat van tevoren, zolang je nog... wat ze noemen, compostmentus bent, dat je dat dan moet aangeven. En uh, ik zie dat ook heel duchtig. Heel ik heb om dit leven niet gevraagd. Ik ben niet religieus... Dus uh, door het lot ben ik op deze aarde terechtgekomen. Ik uh, heb er uh, zo goed als ik kon aan bijgedragen. En uh, op een gegeven moment is het mooi geweest. Net zoals je zegt, nou, ik hoef geen uh, uh, juwelen meer. Ik hoef geen groot uh, uh, huis meer. Uh, je moet je toch terugtrekken. En waarom zou je dat dan niet uh, gecontroleerd doen. Dus, dus u, even samengevat, hebt en... een euthanasieverklaring uh, ondertekend? Ja. Uw huisarts ja. weet ervan. Ja. Maar, en en u bent ik... nu 81, maar u uh, hebt nu nog wel uh, uh, zin in het leven. Nou, het neemt, met de dag neemt het af. Oké. Okay. Ik ging altijd graag op reizen. ik reed auto. maar het wordt allemaal noodgedwongen, minder... Je wordt lichamelijk een beetje, beetje erg, uh, gebrekkig. En mijn standpunt is dus dat je niet op het leven hebt gevraagd... en dat je dan toch op een gegeven moment zelf nog moet kunnen zeggen... Uh, ik vind het mooi geweest, laat me maar gaan. En, en wat en, zal dan het, voor u het moment zijn waarop u dat dan zegt? Welk moment? Mm -hmm dat ik echt merk dat ik verschrikkelijk vergeetachtig... ik word al een beetje vergeetachtig... nou, dat is een ramp. Dat is voor iedereen een ramp. En je maakt in je leven toch ook rampen genoeg mee. Mm -hmm. Waarom moet je dan nog noodgedwongen... en uh, tot last van anderen... en we zullen uiteindelijk hier naartoe moeten om dit te accepteren... dat er een heleboel mensen zijn... Die zeggen, jongen, het is genoeg geweest. Dat ziet u ook in de Want, omgeving? Ja, ja. Ook al met jongeren, die mensen die jonger zijn dan ik. Nee. En die zeggen, ik heb het wel gehad. En wat moeten we. Ik hoorde u zeggen, we hebben nu hoeveel? 300 zoveel duizend mensen die een dementie hebben? Ja, 230.000, ja. Nou ja, het wordt iedere dag meer. Ja. Als ik het goed begrijp, Dit zal inderdaad steeds meer worden. Dat klopt. Mevrouw ja, Nieuwenhuizen nou. van 81, mag ik u bedanken. Mocht ja. u nou uh, uh, ook uh, luisteren en mocht u denken... nou, ik wil hier wel eens even over doorpraten, dat kan. Met EO Nazorg. U kunt bellen van uh, 10 tot 4. Elke door de weekse dag 0900 647 4849. Dus 0900 647 4849. En zometeen zijn we terug... Met om half zes focus op de wereld. Waarin we gaan bellen naar Thailand en Indonesië. Met Nella Davidsen en Gert de Goeie over het nieuws van daar. Tot zometeen bij het laatste uur. Dit is de nacht.